Twee republikeinse senatoren die ook in de tuin waren... zijn ook besmet, net als de campagne van Trump. Zowel de campagneleider als Conway... waren de afgelopen week vaak in de buurt van Trump. De Amerikaanse president ligt sinds gisteravond in het ziekenhuis... waar hij behandeld wordt met een virusremmer. In Egypte zijn de afgelopen weken honderden mensen opgepakt... bij protesten tegen de regering van president Sisi. Dat zeggen mensenrechtenadvocaten en arrestanten... tegen persbureau AP en Amnesty International... Twee betogers zouden zijn omgekomen. Net als in andere landen heeft ook de economie in Egypte zwaar te lijden onder het coronavirus. Noodweer heeft in het zuiden van Frankrijk geleid tot overstromingen. De regio Alp-Maritiem wordt getroffen door herfststorm Alex, die gepaard gaat met forse regenval. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen om binnen te blijven. In de omgeving van Nice zijn volgens Franse media zeker tien mensen vermist geraakt. Twee van hen waren naar het dak van hun huis gevlucht... maar spoelden weg toen het huis bezweek onder de kracht van het water. Het weer vanuit het zuiden regen. Het wordt een graad of 17. Morgen vooral in het westen buien. Vrij veel wind en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Nog geen files op de snelwegen, wel een politieonderzoek op de A10 bij Afrit Volendam. En daarom kan het verkeer richting Zaandam beter de borden Schiphol volgen en omrijden over de A10 Zuid en de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort, een zomer. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu, Bebak leeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Ja, welkom bij dit radioprogramma Toebak leeft op de radio. Waarvoor doet mijn. Ja, precies, waarvoor doet mijn bekende muziekje niet? Ja, het is regenachtig. Is het Zandvoort? Ja, volgens mij regent het net. En als het goed is, sluit onze zo nog even aan voor dit radioprogramma. Was het was een beetje onduidelijk of het allemaal door zou gaan. Maar uiteindelijk ging het wel door. Jawel, nog even. De... Moeten we de cijfers nul doornemen of niet? Nee, nog even wachten. Are we gaan. Ja, yeah. We are on. Ja. Het grootste nieuws gisteren natuurlijk wel. Dat was dit. Het is donderdagochtend als blijkt dat het coronavirus het Oval Office heeft bereikt. Hoop Hicks, een vooraanstaand adviseur van president Trump... met wie hij woensdag nog samenvloog... had symptomen en testen positief op het virus. Ja, ja, ja, ja. Dus Trump die alles ontkent... en zegt dat het allemaal meevalt, heeft het nu zelf onder Maar er is nog niks aan de hand. Hij is gisteravond laat om een uur of elf... is hij nog even de tuin ingelopen... en toen uiteindelijk is hij met de helikopter is hij naar het ziekenhuis gebracht. Ja, hij is opgenomen. Z dacht iedereen, is hij opgenomen? Is hij liggend in het bed afgevoerd? Nee, hij is gewoon rustig de tuin nu gelopen in de helikopter. Hij heeft nog een beetje gezwaaid, was wat minder fanatiek dan normaal. En, en er zijn ook minimale berichten over, uh, over Trump, hoe het met hem gaat. Hij zegt zelf, uh, het laatste tweet was geloof ik... het gaat wel goed om mij, geloof ik. Ja, hij heeft er zelf nooit echt heel veel zicht op gehad... hoe hij zelf functioneert, dat is waar. Maar goed, hij is relaxed in, het, uh, in de helikopter gestapt... en is opgenomen in het ziekenhuis. En het schijnt een uh, gesloten afdeling te zijn, eindelijk. Daar hoort hij ook thuis natuurlijk. En daar kan hij rustig werken aan de plannen voor de toekomst... Het, het is wel even afwachten hoe het gaat lopen. Want... Spannend, hè? Ja, Goedemorgen. Ja, je had begrepen dat hij opgenomen is nu. Hij is opgehaald. Ja, door, door het marinehospitaal zou hij toch heen gaan. Dat zeiden ze gisteravond. Ja, klopt. Ja. Maar uh, is het nog versnelder gegaan dan verwacht? Nee, hij heeft nog getwitterd dat het wel goed gaat met mij, geloof ik, zei hij. Ja, ja weinig zicht op zichzelf. Ja, zou die altijd. ene waarzicht nou toch gelijk hebben? Want hij zou had... overlijden en vreselijke hoofdpijn hebben. Nou, dat is covid. Oké, okay, ja, is covid, ja. Oh, weet je nog die ene over... dame uit de of zo die uh, half blind was? Oh die? Ja. Oh, ja, ja, ik zie die zo weer voor me. Die zat in zo'n hutje, maar, ja. maar dat is heel lang geleden al dat ze die uh, voorspelling heeft gedaan. voor al... dit jaar, voor ja. dit jaar. Maar zij is wel altijd dood. Maar ja, ik was zich daar allemaal. Ze heeft het allemaal opgeschreven. Ja. Nou goed, we hadden, Gaaf, nog even, we hadden nog even contact met Trump en hij is al zo, zo lekker duidelijk en transparant en hij legt het altijd zo goed nou, uit het ook. Ah, ik zag dit test positief. I just heard about this. Ze tested positive. She's a hard worker, a lot of masks, she wears masks a lot, but she tested en I just went out with a test. I'll see what you know, because we spent a lot of time in the first lady just went out with a test also. Wat wat wat wat wat wat zegt hij nou eigenlijk allemaal? Dat ze heel veel testen had gehad, maar heel dat was toch wel goed is gegaan met haar. Ja, goed. En dan masker had ze op en we hebben heel veel tijd samen doorgebracht en. Ja. Uh, maar ik vind wel, het klinkt wel kortademig. Ja, ja. Dit zo klinkt je altijd een beetje. Dom. Nou nee, nee, iets minder. Nee, je hoort, je hoort wel die. hij uh, beetje. Een beetje is, naar adem zitten happen. Beetje, ja, precies. <laughs> nou ja, weet je. Uh, ja, je, je gunt niemand al die ellende, maar uh, hem wat minder niet. <laughs> ja, maar moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren. Hè. Stel je voor dat hij overlijdt ja. of totaal niet meer kan functioneren. Dan ja. komen er straks verkiezingen, alle stembiljetten zijn al vervaardigd. Iedereen heeft zijn stem eigenlijk al bepaald. En ga je nu nog denken, nou dan ga ik maar naar Joe Biden. Nee, ik ga, ik ga toch, omdat hij het niet meer kan, ga ik toch nog op hem stemmen. Want dan zou ja, dan je vast wel die, een goede goed wil stemmen of zo. Ja, en dan krijg je dus een hele rare stemming. Heel en dan wordt de vicevoorzitter... of ja. de vicepresident... die wordt dus uiteindelijk... Uh, uh, dat wordt dan de president. Misschien. Ja, dus iemand die... Ja, iemand die zeg maar dicht bij hem staat... die wordt dan president, maar is misschien helemaal niet... toe in staat. Ik bedoel, ja. Nou Het ja, is dus voor mij is het veel beter als je er even goed uitkomt. en ja, Die uh, debatten die ze onderling hebben... die zijn altijd zo interessant ook. He, heb je er ook stukjes naar zitten kijken? Uh, nee, ik kan nee, ik kon het niet uh, opbrengen om op te staan. En huh? uh, daarnaast, ik, ik, uh, ik, vind het altijd tenen krom, het is altijd. Nee, het is echt tenen krom. Als hij dan inderdaad uh, continu uh, aan, aan het uh, uh, is de hele tijd, weet je wat? Nou, daar word je toch helemaal gek van. Ja, het gelullen ook over die, uh, die, die mondmaskers. Ja, ik, ik draag mondmaskers. En drie dragen mondmaskers. En jij hebt een hele grote mondmasker. En die van mij is heel klein. Ja. En ik denk, wat, gaat, gaat het toch over belangrijke zaken? Of blijven ze er bij? Daar hak ik af. Nou goed, fijne toestel op aanstaan. We eens even een lekker moppie muziek op die zinnen, dames en heren. En wat maakt die altijd lekkere muziek, deze? Dan hou ik mijn bek altijd maar weer, zeg ik. Dear Life. en in de stem. Dear life, I'm holding on. Hou vol. Komt goed. We zijn allemaal soldaten. Nou goed, uh, moeten we nog even... Nou goed, dan is de vrouw natuurlijk weer niet uh, achter de microfoon. Dan we moeten zo nog wel even de cijfers die we noornemen. Het is altijd even belangrijk om te kijken of het nou echt uh, goed-fout gaat. Het is volstrekt onjuist. Of het allemaal wel meevalt natuurlijk. Uh, het is uh, ja, Het is, het is 10 minuten over acht. We kijken even de krant. Straks natuurlijk weer een stukje geschiedenis. En wat in de krant te lezen is... Dat, uh, even ja, dat een aantal Nederlanders Erik Bosch en zijn vierjarige zoontje uh, Anton waren op, uh, op zoek uh, naar vakantie. Ze dachten, nou weet je wat, we gaan naar Italië. We hoefden er niet voor te testen, had hij gekeken. En dus uiteindelijk kwamen ze in Italië aan en toen bleek dat ze toch wel getest moesten worden. En toen bleek dat er drie passagiers in hetzelfde vliegtuig van hem positief waren getest. Dus toen moesten de mensen die daar een beetje omheen hingen ook een beetje getest worden. Uiteindelijk uh, een groep van 36 Nederlanders moesten in de vlieghal blijven wachten. En blijven wachten. En ze moesten een nachtje doorbrengen. Dus gewoon daar op de vliegveldvloer, zeg maar. En uiteindelijk zijn ze getest. Allemaal negatief. Dus geen corona. En uiteindelijk eh, bleek het maar doorzudderen. Ze mochten uiteindelijk gewoon niet Sicilië binnen. En hij zegt, ja mijn zoontje heeft er een halve trauma overgehouden. Twee nachten niet geslapen. En uiteindelijk heeft Corrandon, heeft dan met een staart de aangetrokken. En hij zei, nou het is nu klaar. Ik regen, we regelen op vliegtuig en we komen jullie ophalen. En dan kwam je nou thuis en hadden ze, ja, dit had anders gekund. Hadden we gewoon niet van tevoren getest moeten worden... voordat we in het vliegtuig moesten gaan. Maar cordon houdt vol dat dat niet zo is. Die zegt mezelf, dat had niet uitgemaakt. Want daar in Italië weten ze nog niet helemaal... hoe ze met de zaken moeten omgaan. En uh, Erik Bosch uh, was dus een van de 36ste, uh, 36 passagiers die daar dus apart werden gehouden. En uh, ze moesten echt twee uur lang wachten. Gewoon in een rij, dicht bij elkaar. Voordat ze uiteindelijk getest werden. Dus ook zoiets. Het is allemaal nog een beetje rommelig. Gast, blijft in Nederland. Meid het vliegen. Ik weet, het is heel lullig voor die piloten die nu... Uh, hoeveel geld moesten ze nou inleveren? Heb je het gehoord gisteren. Dat weet ik niet. Het is echt niet. een uh, smak met geld, hoor. Het kan oplopen tot 50.000 uh, euro per, per jaar. Per jaar. Minder. Wat ze minder kunnen vervangen. Maar hoeveel hadden ze dan dan niet? Dat wil ik niet weten. Dat is volgens mij nog veel meer. Oh. Dat zal geen 60 zijn geweest. Nee, hè? Nee. Nee, nee, nee. nee het <laughs> zal wel in de honderden zijn dan. Ja. ja, nou goed, dat is misschien ook een beetje geweest, dat vliegen. Maar goed, we eh, allemaal straks eh, stemmen op Forum van Democratie, eh, dan komt het goed. Want die gaat er alles weer aantrekken en die gaat een groot vliegveld laten bouwen in de Noordzee. Heb je dat, heb je dat clipje gezien van hem? Nee. Ja, dat moet je maar even we doen. hebben nog een heel nieuw vliegtuig klaar liggen in Lelystad. Ja? Dat niet gebruikt wordt. Nee, dat heeft ook echt een hoe Waarom gebruiken door. we dat dan niet? Ja, geen idee. Nou, nou ja, ik vind het, het allemaal wel een beetje raar, is hoor. Het is allemaal heel bizar. Nou, doe nog maar even iets raars dan. Ja, iets raars. Ja. Nou ja, ik, ik had hier wel... Ik, ik, had, ik heb wel een leuk bericht, want dat vond ik dan wel heel grappig, van... Uh, dat, uh, over die papegaai. Er is een papegaai. Ja? Die, uh, die, die zit in... Uh, uh, sorry hoor, ik laat me even helemaal uh, van de wijs brengen. Ja. Maar die, die woont in Engeland. En, ja? die, uh, en de bezoekers van die dierentuin, die kwamen onlangs voor Frans te staan... Want ze werden gewoon helemaal verrot gescholden door vijf papegaaien. Okay. Ze hadden elkaar het taalgebruik tijdens de slijting van het park... door het coronavirus aangeleerd. Dus het kwam niet door het coronavirus. Dat, dat, nee, dat, dat nee, maar. nee, Maar ja, altijd zijn ze alleen, maar ze hebben elkaar... dus blijkbaar zijn ze lerend, en dat ze van elkaar leren. Huh? En de reacties van de medewerkers in de dierentuin... die konden hun lachen niet inhouden, die maken het erg Want daardoor begonnen andere vogels ook te lachen na het schelden steeds. Oké. Okay. <laughs> ja, het is niet ongebruik, hoor papa ga je bepaalde woorden overnemen. Maar vijf samen, dan begint het op een stamkroeg... met oude mannen te lijken, zei een van die beheerders. En we vinden het als verzorgers altijd wel grappig. Maar ja, de, de, de mensen die vonden dat gewoon niet zo... Uh, helemaal niet netjes. Uh. Na 20 minuten kregen ze al te horen dat er iemand was uitgescholden. Daarna kregen de volgende groep mensen... al wel vulgariteiten om de oren. Vooral een jong meisje kregen verlangst. Maar welke ze woorden... Yeah, welke woorden zeggen, dat is niet bekend. Maar uh, de grofgebekte vogels zijn hier in een apart hok geplaatst. Waar het zicht van bezoekers? Ik wil hier een filmpje van zien, Droon. Oké, okay, maar het leven ze nog? Zijn ze echt uh, in nee, Engels eruit? Nee, ze leven eruit. nog. Ja, ze hebben hier nog geen, uh, het is geen dat risotto sowieso... met papagaai van gemaakt. Het schijnt dat sowieso vogels wel een hoogontwikkeld taalgebruik hebben. Dat ja. kunnen wij niet verstaan natuurlijk. Maar het schijnt echt dat er ook nog een soort dialect is. Ja, ik moet er een beetje bij lachen, maar. Het ja, ja. schijnt echt dat vogels in bepaalde gebieden... weer anders met elkaar kwitteren. dan. Ja, je hebt ook een bepaalde vogel. En er zijn filmpjes ook van. Ja? En die, die kunnen ook geweldige, dus het, uh, uh, het laden van een geweer nadoen... en ringtoons van telefoons en zo. Ook... Echt dit? Ja, ja zonder het schot. Maar wel, uh, maar echt bepaalde ringtoons van telefoons... waardoor je denkt van... Huh? Weet je wel, ik, uh, ik zal hem wel even opzoeken. Ik kunnen hem zo laten luisteren. Dat, dan moet het gewoon wel hoog niveau zijn. Het kan gewoon niet anders. Goed, straks is voor zijn berichten. En hier en hebben we dus even een lekker stukje gitaar, Harry. Ja, om dezelfde tijd komt er weer een nieuw album uit. En dan heb ik een druk over de band Royal Bloods. Troubles coming. I, could. I let my demons take hold until choke on me. Can't fill these holes that I'm digging. Can't stop my heart when it's sinking. But if I could, then I would. If I could, then I would. If I could, if I could, you don't think I would pretend. Trouble's coming, but I still don't know. The time left to spend Wishing I was someone Langdradig en lollig. Toebak leeft. elke dag heb een keer gedraaid dit. Nee, zonder gekheid. Het is echt een leuke plaats. Net natuurlijk een nieuwe single van Royal Blood. Het heet... Um, even kijken, coming, Trouble is Coming. Ja, dat is natuurlijk uh, een vooruitziende blik. Dat is zeker zo. De problemen komen eraan. En erachteraan Mountain van Mr. Bird. En het schijnt uit Duitsland te komen. Dit is zijn eerste plaats. Dus, nou, niet onverdienstelijk. Doet denken aan Kurt Ville, Doet denken aan... Nou, allerlei zweevolle bandjes die we hebben natuurlijk gehad. Even een toepasselijk muziekje. Friends and enemies. Malcolm X. Yes. Hoop te doen over Malcolm X. En dan wel niet over Malcolm, Malcolm X zelf. X. Want die heeft er later nog afstand van genomen. Maar over de Nation of Islam. Malcolm X. En dat is natuurlijk een groepering. En die schijnt in Nederland ook uh, opgestart te zijn. Malcolm. En die predigt dus dat de zwarte man er eerder was dan de blanke man. En dat de blanke man eigenlijk een, een fout is geweest van een verkeerd fokprogramma. Waardoor uiteindelijk de witte mensen is ontstaan. En deze donkere mensen, die zijn gewoon echt zwarte racisten. Zijn gewoon compleet tegen het witte ras. En dat was uh, Malcolm X ook in het beginperiode. Later heeft hij daar afstand van genomen. En die ziet eigenlijk door zijn eigen volgeling, is hij om het leven ge gebracht natuurlijk. Dat is het duidelijke verhaal. Maar het schijnt dus dat, vooral door George Floyd... die natuurlijk uh, bij politiegeweld om het leven is gekomen... door dat geweld en andere geweld zijn ze dat gewoon zat... En zijn er dus heel wat volgingen in Amerika. 50.000 tot 100.000 zijn er al verzameld. En er is nog niet echt heel veel geweld bij te pas gekomen. Dat is geruststellend. Maar het schijnt dat heel veel van die aanhangers van deze nation of islam... Uh, die, gaan, die stromen door naar Al-Qaeda of IS. Dus die gaan nog even een stapje verder. En hier en daar in de politiek wordt het ook nog wel weer gedragen. En hier kan je het ook iets bevoorstellen natuurlijk. Als er zoveel geweld is tegen zwarte mensen... dat je denkt van en nou gaan we ons even verzamelen... En dan gaan we ja. tegen. En deze ja. Louis Farrakhan is 87. En uh, maar heftige speeches doet hij. En uh, nou ja, dat spreekt tot de verbelding. Mensen willen van zich aftrappen. Nou, ik heb gisteravond een film gezien op uh, tv. Ja. <coughs> Gewoon uh, door normale tv. Die heette de Black KK Clansman. Mag dat, mag dat, is, dat echt, is dat met zo'n hele grote toeter aan de achterkant nog? Of is dat... Nee, oké, okay, slaat maakt niet uit. Nee, ik heb over zo'n hele oude televisie van voor 19. Uh, uh, nee, maar nou op een flatscreen dan. Ja, ja, ja flatscreen, oké. Okay. Mag ik het niet meer zeggen, TV? Jawel, jawel. Ja. Oh. Maar die was wel erg goed. Het ging eigenlijk over uh, twee uh, agenten en... Uh, en die ene had voor de gein had hij naar de KKK gebeld. Hè? Ja. De, de -koek hè? Ja, ja. En uh, een gesprek met hen. En nou, ze wilden wel graag kennis maken. Maar dat was dus echt een grote neger afro-kapsel. Ja. Mag je neger? Mag je dat nou wel zeggen? Ja, zijn. ik weet het. Die het zeggen zelf wel. Ik vind het altijd... Een soort respect vind ik het wel, weet je. Gewoon een hele, Ik vind ja. donkere mensen vaak negers indrukwekkende mensen gewoon, Ja, weet je. maar dat was echt een man. Die had echt zo, het leek net alsof hij uh, eigenlijk zo'n uh, Indiaanse kapsel... Uh, zo'n Indiaanse uh, hoed op had, weet je. oké, oh, oké. Okay, okay. Echt zo'n afro-kruig ja. getrimd. Maar, maar toen moest een, een andere collega van hem, die was dan wel wit... en die ging dan daarheen en ondertussen waar ze dat luisteren. Ze waren dus gewoon uh, aan het infiltreren in de koekoekslent. Het was oh, dat echt een goede film. Je was echt een bekende film, ja. Het ja, is heel veel te doen vier, geweest. had vier sterren. En, en ik het, heb echt van begin tot eind heb ik echt heel geïnteresseerd zitten... En het schijnt echt gebeurd te zijn trouwens. Ja. Het ja. is echt gebeurd. Maar dan eindigt die film ook en dan zie je dus wat er allemaal gebeurt. En dan komt Trump nog voor in het einde het zit daar ook hele goede mensen tussen en zo en... Ja, het was echt een boeiende, boeiende Nog een film. Nog één keer de film? Kunt, Black? Dat uh, is B-L-A-C en dan KKK -K -K, Landsman staat er dus. Hè? Okay. dat is uh, Black Landsman. Maar het was echt... Ik moet zeggen, ik heb uh, genoten van de film. Ook gewoon wat er inderdaad heel erg waar in de is. en hoe mensen continu geïndoctrineerd worden. Wat ze nu al zeggen, van dat je continu alleen maar jouw kant van het verhaal hoort... dan ga je het ook allemaal... Uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, dan is het waar, weet je wel. Dan ga je het allemaal goedkeuren wat je allemaal doet. En In deze tijd. is wat die zegt van, joh, dit is toch belachelijk. Joh, neem even afstand. Ga zet er even een beetje over, over nadenken. Ja? Die is helemaal gek dan op een van die gasten van de KKK. En, uh, die, uh, en die vindt het helemaal geweldig dat, dat, dat iemand van haar houdt. En dat ze wil heel graag ook iets doen. Uiteindelijk moet ze dan een soort bom gaan plaatsen en zo. En dat vindt ze helemaal geweldig. Die staat er helemaal niet bij stil dat dan al die mensen dan doodgaan en zo. Nee, nee dat staat <coughs> in bestil natuurlijk. Dat je zo'n bom plaatst. Die, dat gaat gewoon af. Het is gewoon een vuurwerk-dingetje. Uh, nou goed, als het toch ja, al. Het is een uh, beetje alsof jij uh, een mierendoos neerzet zo'n lokdoos voor mieren. Ja. Ja. Nou, ja, bijna. Voor hun. Ja, ja voor dan hun. wat groter. Ja, wat groter dan zoiets. <laughs> ja. Gisteren was ook Louis True weer op de BBC. Van uh, ja. de BBC was op de televisie. En die was uh, op zoek in de donkere wijken van... Ik weet niet welke stad het was, maar daar was de... Oh, Minneapolis. De, Minneapolis was gewoon... dodencijfer was daar uh, door schietpartij heel hoog. En dan ging mensen uh, interviewen. En dan uh, vroeg je ook van, is hier veel discriminatie? Nou, nou, discriminatie is niet helemaal het woord. Zeg, er is gewoon heel veel... Um, uh, het is Ach, niet bl blank-wit, maar het is... Uh, uh, noem je dat? Niet blank-wit, maar zwart-wit. Maar het is meer zwart-blauw, zegt hij. Er is gewoon van heel veel haat tussen zwart en blauw. En blauw is dan de oh, politie, politie natuurlijk. Oh, politie. Och, ja. En een zo'n vrouw ook die dan uitlegt waar ze allemaal pistool in de huizen heeft. Moet je dit even horen. And you keep them all loaded. Oh ja, ja, ja, ja. Always. You never wanna ever have something that is not ready oh, to that. go. That's how you die. That's how you die. Ja, altijd ergens een geweer hebben wat geladen ligt. En echt geweer, hè? Niet gewoon dat je denkt van oh, een handpistool Nee, echt een jongen moet doorladen. Een shotgun gewoon. Oh, als je dan in bad zat, dan legde ze dat zo achter zo neer met een handdoekje eroverheen. Van als iemand binnenkomt, dan is hij aan de beurt. Oké, okay. not on my property. Ja ik heb nou, als ik in bad ga in mijn huis, dat ik wel denk van... heb ik mijn buitendeur op slot en heb ik mijn baddeur op slot. Want ik, ik, ben dan, ik voel me wel heel kwetsbaar... als ik daar onder de douche sta Ik heb dan geen bad. Nee? En, uh, en, en dat er dan iemand binnenkomt, dat zou ik heel vervelend <laughs> vinden. Dus dat is toch een beetje uit Amerika overkomen waar je denkt. Ja, is vast Maar ik heb geen geladen geweer in huis. Maar uh, ja, je ziet zoveel dingen. Ik hoorde laatst ook dat er een... heb ook... je echt nee, heel veel van die donkere films zitten kijken. Nou, in één keer denk je... Nou, de nee, of zo? ik heb wel gehoord dat er nou iemand die ik kent... die is, uh, die is uh, slachtoffer geworden van een babbeltruc. Oh! En dan denk ik van, dat vind ik toch ook wel heel zielig, weet je wel. Maar ik weet niet of ze nou gewond is geraakt, maar... Het is wel een hoop geld kwijt en de pinpas en al die dingen meer. En iemand die ik ken... En dat is, maakt het heel anders En ja, ja. dat het uh, mensen ja. zijn die je niet kent, hè? Ja, dat is waar. Klopt. Dan kan je, dan kan je het ja, en als tekenen. jij dan hoort dat jouw buren... dat daar ook iemand in is gekomen met een pistool en al die dingen meer... dat je denkt van, nou, ik moet er ook okay, Ik ben ja. lid van een schietvereniging. Ja, je zoiets. Je ja. Nou goed, nou, straks nog even leuke dingen. of oh, het geweld zeg. Wat verdurig, zeg. Nou, maar. is de realiteit, hè. Vergeet dat virus ook hè? Oh, dat hadden we ook nog. Word ik hier neergeschoten, heb ik straks het virus onder de ja. Ja, goed. maar even vage muziek. Elfie Templeman heeft een nieuwe plaat uit. Die hoor je hier. in bed. Laat uit en dit is daar op te vinden. Never stop en dat klopt, dat lijkt ook altijd wel door te gaan. We zijn als verbaasd, zie die gasten er nou nog steeds. En die ziet die vrouw er ook nog steeds bij. Ongelooflijk, dat gaat ook maar door. Hoe kan dat nou? Goedemorgen! Jawel, goedemorgen. Het is alweer half geweest en um, half is het ook alweer. Zandvoortse berichten. Zeker, de bewoners van Nieuw-Noord zetten zich in tijdens de Buurendag Voor een schoner buurt was natuurlijk buurdendag vorige week. En dan kon je zeg maar, bij Pluspunt, bij samenwerking met Pluspunt en Social Wijk Team, hebben ze een clean-up buurtdag Challenge Noord ge, uh, georganiseerd. En uiteindelijk vorige week zaterdag uh, flame, uh, uh, in de flaming, Flamingplein verschenen er 20 personen. En uiteindelijk gingen ze even koffie drinken, gebakken. En uiteindelijk gingen er 15 personen aan het werk. Ja, die andere 15. Die... Ik weet niet wat die gedaan hebben, maar die zijn toch weer afgetaaid. Die denken na de koffie, nou, ik moet niet zo zien of zo. Maar goed, 15 mensen hebben daar toch in, in korte tijd grote zakken vol ge, gepropt. Heel leuk. En verder was Erik Leffers van de gemeente was daarbij. En die heeft wat signaal opgevangen. Onder andere dat er heel veel hondenpoep lag. En dat er geen opruimzakjes waren. Hij had zoiets, oh, dat moet ik even voor regelen. En dat er ook een dumpplek was voor groot afval. Dus daar moet ook iets aan gebeuren. En er was één bewoner die was echt gedreven. Die had een kantoorbaan, die had zoiets van: ja, ik vind het gewoon wel eens leuk om. Elke dag even een uurtje te lopen. Dan neem ik een zak mee en dan pak ik gewoon mijn dingen. Was jij dat? Ben jij dat? Ja. Was jij dat echt? Ik doe dat ook. Nee, ik, heb, nee, ik ben jij niet de degene weg. die daar was. Nee, ik doe dat als ik mijn renrondje doe. En als ik een plastic tas vind, die ja? ergens ligt. Dan denk ik van, nou ja, dan, dan pak ik die op. Want die vind ik heel groot. Ja? En dan uh, ga ik onderweg uh, wat uh, blikjes en dingen Maar hij is vaak wel bijna vol. Okay. Nou, dat, dat vind is ik wel wel ernstig. Maar, uh, ja. nou, goed, dit was wel uh, inspirerend. Want deze 15 uh, nou ja, mensen hadden bij elkaar zoiets van Dit moeten we eigenlijk vaak doen. Nou, nou eerste... Zaterdag van de maand gaan ze opruimen. Oh, dat dus vandaag dus? Ja, ja, precies. Hoe dus laat weer. Beginnen ze? Om 11 uur beginnen ze weer. En waar, waar, waar is het startpunt? Nou ja, weer bij de Vlamingplein, denk ik. Flemingstraat. Oh, bij, uh, bij de FOMA daar. Ja. Dus dan uh, gaan ze eerst koffie met wat lekkers, natuurlijk. Ja, en dan ja, uh, moeten ze er wel weer aflopen. Want ik merk ook als ik mijn rondje doe, ja? uh, zonder, zonder uh, te plokken, hè, de, ja? het vuil op te rapen, dan ben ik uh, 250 calorieën kwijt. Nou, dat is ongeveer precies zo'n koek. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus, ja, dan, je ja, dan mag in. het wel. Dan mag het wel. Dan je mag het, dan het precies natuurlijk, ja, ja, ja. natuurlijk. Nou, wat zijn er nog meer voor ja, is In Zandvoort uh, is er een nieuw initiatief uh, gestart. Dat heet Buurtgezinnen. En uh, het is een landelijk maatschappelijk initiatief. Ge gebaseerd op een oude gedachte. Opvoeden doen we samen. It takes a village to raise a child. Dat, dat zeg ik nu zelf. Maar uh, dan wordt een gezin, wat het zwaar heeft, wordt gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. En zo krijgen de kinderen wat extra liefde en aandacht en worden de ouders even ontlast. En uh, in de Landelijke Week van de Opvoeding, dat is blijkbaar de week uh, waar 7 oktober in zit, de komende week, uh, organiseert uh, Esther, heet ze. Esther Groenheide die organiseert samen dus met uh, de Dance Academy op woensdagochtend van 10 tot 11 een speelochtend, nou, de speeluurtje, hè, dan één uurtje. Tijdens dit gezellig initiatief is er de mogelijkheid om andere ouders te ontmoeten. Voor de kinderen is er een knutselactiviteit, muziek en dans. En alle kleintjes tot vier jaar zijn welkom. Neem een drinkweker mee, voor fruit wordt gezorgd. Voor de ouders is er koffie, thee en alles is gratis. Maar meld je even van tevoren wel aan uh, via estergroenheide.nl. Maar Groenheide of Esther is zo met een H. Of bel app Esther 06 40 65 55 76. Ja, kijk anders even in de Zandvoortse Courant en daar staat het op pagina 5. Okay. Als je de gegevens nog even wil uh, weten. Op ophef op afgelopen week dan kwam er namelijk een misleidende folder in de briefbus in, uh, ja, in Zandvoort Noord. En daar stond in dat ja, de corona, eh, nou ja, een beetje een foute boel is. Dat er duizenden ondernemers viert gaan. Dat de anderhalve meter onmenselijk is en dat als kinderen... Covid-19 onderleden hebben, dan worden ze door jeugdzorg weggehaald. Nou, vooral dit de laatste. Ja. Dat was wel bangmakerij. Het is propaganda, werd er geroepen. En nou werd er gezocht naar nou, wie heeft die folders in de bus gegooid. Dat is, niet, uh, dat is er niet achtergekomen. De burgemeester uh, maakt daar wel persoonlijk werk van. Het uh, moet echt stoppen. Dit, dit is schadelijk. Dit kan niet. De mensen kunnen gewoon zelf niet meer logisch nadenken bij zo'n folder. Dus uh, dat, dat mag niet. Dus nu is er een, uh, een, uh, wat is er een beloning uitgereikt van, 100, 100, nee, van 1000 euro. Plus tien mondmaskers als je weet wie die, uh, die vol Wie die wie, gek is. Wie wie die die gek dat is. Ja. En die wordt natuurlijk, uh, als hij opgepakt wordt, wordt hij zeg maar. Uh, gelinst. gelinst. hier op <laughs> het plein. Gewoon. Wordt hij zelf corona toegediend en dan zullen ze even kijken wat er gebeurt. Oh, dat is ook een goed idee. En dan moet de want camera erop achteraan komen. We zijn een de democratie en het is niet de bedoeling dat we zelf meer nadenken. En kritische vragen stellen is niet de bedoeling. Dat hadden nee. we afgesproken. Goed, wat om meer? Ja, woensdag is het dierendag. En de dierendag. Uh, Dieren te huis kennen maar Land. Die organiseert normaal altijd een gezellige open dag. ja, vanwege de coronavirus gaat het niet door. Dan wordt het wordt online gehouden. Dus via hashtag Dierendag via je thuis van de dierenbescherming kun je vanuit huis genieten. Van een virtueel experiment. Woordenvol inspirerende verhalen, praktische tips voor je huisdier en leuke workshops. Het enige wat je hoeft te doen, is op 4 oktober vanaf 11 uur kan je gewoon je, hoe dan ook, naar de livestream gaan van dierenbescherming.nl of Facebook de dierenbescherming volgen. En dan kom je vanzelf uh, bij, de, bij, bij de grote happening uit. En als je een nieuwe huisgenoot zoekt... kan je ook de fotogallery be bezoeken. En wie weet staat jouw nieuwe vriendje erop. Oké. Okay. Je nieuwe maatje. Ja, precies. Nou, uh, wat zijn er nog meer te vinden? Onder andere, uh, Sanford Goes Wild gaat toch weer van start. De traditie gedraaid in oktober... Het zomerseizoen wordt dan afgesloten. En het nou ja, wordt begroet. Onder andere is het dan dronstijd natuurlijk. En die herten gaan weer allerlei activiteiten doen in de duinen. Die hebben niks gehoord van een anderhalf meter afstand. Dat is echt schandalig. Daar wordt nog wel aan gewerkt. Maar het is zeer moeilijk om dat ja, voor elkaar te krijgen. Dus uiteindelijk uh, uh, zijn er activiteiten. Dat is allemaal buiten. En het is op goede afstand. En uiteindelijk zijn er allerlei restaurants... zijn er ook wild te bestellen. En er is onder andere... Bij een of ander restaurant. Uh, Bog, Boghi? Bogni? Bog... Nou goed, is er een, uh, een, een buitenbios in Turubaald? Is er dan uh, te zien? En zondag is er ook nog een safari-tocht. de waterleiding, down het gebied. Uh, Ik ben heel benieuwd hoe dat dit... restaurant echt heet. En dan ja, moet precies. je even zeggen op welke pagina het is? Ik schrijf maar. dingen altijd heel snel op. En dan uh, kan ik het laat niet meer lezen. Dat krijg je als je die bent. Dat is voor de Coast Wild. Oh, de, ja, de maar goed, uiteindelijk uh, verschillende paviljoens hebben dus wildmenu's die ze aanbieden. En er komt ook kitesurflessons zijn er. En niet te vergeten, 12 oktober, dat duurt nog wel even. Dat is volgende week volgens mij. Dan krijg je natuurlijk wel de EK Zandsculpturen. Ja. En de eerste dag wordt... Uh, dan kan je ze live aan, aan, aan het werk zien de eerste paar dagen. En daarna uh, staan ze gewoon daar. En dan wordt er uiteindelijk door de jury gekozen wie het beste beeld heeft gemaakt. En dat zijn natuurlijk alle men, uh, alleen maar mensen die zeg maar, hier in Nederland al wonen. Wel van verschillende culturen. Dus wel waarschijnlijk uit verschillende landen. Maar die wonen wel hier om het reisverkeer een beetje te minderen. Zeg maar. dus, ja. nou, zover... Ik zal nog even de naam goed zeggen. Dat ja? is Body Beach, B-O-D-H-I. Het is oh. een strand op het naturel strand. Precies, nou uh, iets ja, anders toch? toch? Nee, uh, ik denk goed. dat we dat bewaren voor de volgende. De volgende uur hebben wij meer Sanfordse ja. berichten. Ja, we hebben een lekker gitaartje. Moppie, Bent, wat nog niet zo lang bestaat. En voor mij nog voorlopig heel lang blijven. Is dit natuurlijk de puma's. De black puma's om volledig te zijn. I'm ready to go. Ik was born in the city. Can you look and remind me je zegt, het is in een, uh, komt uit een film, Trouble Man of zo, van Marvin Gaye, weet je wel? En de jaren zeventig geloof je het ook nog gewoon. Je zou zeggen, het is de nieuwe plaat van Curtis Mayfield. Hij is goed in. Zeg, nee, het zijn de Black Pumas. We staan sinds 2018. En gewoon nog maar twee jaar. ja. We zijn nog niet zo lang bezig, Dat dus je, denkt van, echt, je, is de, je, is de, je is dus, dat kan ik allemaal niet per ja, zeker. And you will be Nee, wacht maar. Al die knopjes blijven vanaf. Maar goed, uh, fijne toestel op aanstaan. Straks nog een stukje geschiedenis is uh, vandaag uh, 3 oktober. Alweer? En, ja, alweer. Ja, we hebben het al eerder gehad, dit. Ik heb me nog weer zitten lezen en allerlei dingen Dan hey, dit klinkt wel bekend, maar dat maakt niet uit. Het zijn toch leuke berichtjes. Is leuke weetjes die we hebben. Uh, ik zit te kijken in de krant, leuk, over een oliebollenkraam in uh, Mussel, uh, Musselkanaal. En gaat over de oliebollenkraam van Tina Spelbrink. Die noemen liter in het hart van de kermis staat. Maar ja, je begrijpt al, de kermis is in sommige uh, gemeenten echt uit een boze. Maar zij mocht wel gaan staan. Dus ze staat daar helemaal ontmoederde ziel alleen. En ze bestaat dit jaar 60 jaar. Ze heeft de kraam ooit zeven jaar geleden van haar vader overgenomen. En ze dacht van, nou we gaan een feestje vieren. Maar dat valt toch een beetje tegen. Maar heel veel bekende klanten komen wel langs. Dat is wel leuk. Ze staat op 25 evenementen. En 22 daarvan, die zijn uh, afge, afge, afgelast. Ja. afgelast. Ja. Dus ze hebben er nog maar drie, drie over. En dit is er één van dus. Nou, geen vetpot, oliebol, even geen vetpot, zei ze. Oké. Okay. Ja. Geen oliebollen meer. Geen oliebollen meer. Ik heb wel begrepen dat onze oliebollenkraam in Zandvoort wel mag staan. Ja. Zag ik laatst, je hebt dan zo'n speciaal... Uh, uh, je kan een nieuwsbrief doen van wat, wat gebeurt er in jouw buurt? Wat voor vergunningen worden er afgegeven? Dus die, die uh, heb ik automatisch. Dus als er iets komt in Zandvoort, dan uh, kan ik het altijd zien. Dat kan ik bezwaar maken. Maar oh. ik vind het gewoon leuk om op de hoogte te zijn voor dit. In Arnhem is er ook een vergunning geweest voor de intocht. Yeah. En nu ja. dacht die, uh, die stichting die biedt inkomst van Sinter Sint, Sinterklaas. Ah, oh, oh, god, wat dat? Die dacht dus uh, uit, uh, tegemoet te komen om uh, in plaats van de zwarte of bruine Piet een andere. Dat is een grijze Piet. Oh. Nou ja, de, ze, ze, vol, de, de, oh, ze okay. zeggen nog van nou: dit, dit, dit is het niet. Nee, maar en het, ze volgen de koers van een reeks andere organisaties voor optochten in de landen, waaronder. Uh, ook in het dorpen Gent, Angeren en Doornenburg. Ook daar in de buurt. Ze, ze vrezen dat dit ook weer een discussie zal opleveren. En ze wijzen een bijdrage van 3000 euro aan het kinderfeest af. En uh, het gebruik van het gemeentehuis voor het feest rond Sint en Piet. Dus het mag allemaal niet nu. Maar goed, grijze Piet. Nou, het is wel ja. een logische stap. Als je denkt, van, nou ja, Piet gaat door de schoorsteen. Dan, dan, dan, dan is het Misschien al moet je het toch uh, net zo gaan doen als de kerstman. Dan, dan wordt het elfjes. Ik denk gewoon dat alles gewoon uh, op de fles kan... en uiteindelijk gewoon overgedragen wordt aan de kerstman. Ik denk dat toch dat, dat het de beste mee is. Jo hoor, oh, oh, oh, ja, hoor oh, hij ziet wel oh, zitten. Meeges, <laughs> ja hoor, hij is er al klaar voor. Ja, nou, dan, word, dan krijg je dus, ja maar met de kerst niet specifiek de kerstman... want die is door, vanwege de bierreclames gekomen... Ja? dat je dan misschien toch maar meer doet van... nou, dan krijgen we dus... Uh, ook meer uh, uh, dat je de herdertjes of zo leuk ziet komen met schapen. Zo'n hele kudde en zo, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik echt zo'n kerstfeer. Vrede op aarde, Lali -lali -lali -lali ja. Weet je wel Ja. Ik bedoel, ik hoorde sowieso <güls> heel veel dingen gaan veranderen. Wat zei ook alweer, dit ook weer. Je moet uh, alcoholische versnaperingen, con alcoholische uh, contactmomenten, moet je mijden. Ja. Nou, nou, we, ga we gaan snel in één keer. Drooglegging. Ja, drooglegging. Het is wel zo, maar ja, dan krijg je wel meer mensen die gaan hem illegaal stoken. Maar ja. ik denk dat er heel veel mensen denken van... nou ja, je krijgt in eerste instantie wel een run... op de, op de wijnen bij Albert Heijn en weet ik veel wat. Maar als dat op is, en dan is het gewoon even klaar, weet je. En ja. Je krijgt wel dat het geweld afneemt, denk ik dan. Of er wordt, komt geweld dat mensen beroofd worden van hun drank. Nou, ik, ik, mijn, mijn dochter kwam verontrustend. Kwam ze gisteravond om tien uur thuis. Want ja, om tien uur moet je gaan de kroegen dicht natuurlijk. Of de, waar je erg even buiten kan zitten, zit je zo'n kroegganger. Die zegt van, dit gaat ja. echt niet goed komen hoor. Er gaan echt dingen gebeuren. Echt. Dus, was, ik denk doe even normaal, joh. even zitten, Wat bedoel je? Nou, mensen hebben in een tijdlijn, op, eh, niet op Twitter, maar op Instagram... melden ze allemaal van, jezus, wat is het saai. Ik ga er echt wat aan doen, maar dit kan zo niet. Echt heel veel mensen hebben in een tijdlijn gemeld. Initiatieven krijg je? Oh, ja, dat is, dat is foute, wel leuk. Foute initiatieven, ja. Fouten? Wat ja foute? Wat voor dan? Initiatief. Heb je het gehoord? Zij was echt voor het rustig. Van, nou, dat kan misschien een week duren, twee weken. Maar uiteindelijk gaan er hele nare dingen gebeuren. Omdat mensen zich dodelijk gaan vervelen. Nou, hallo, hier... ze hebben toch uh, televisie, Netflix en een computer? Ja, dat zou de oplossing zijn. Dat denk ik ook. Nee, de echte mensen moeten echt uh, naar buiten, moeten elkaar ontmoeten. En als dat niet kan, dan schijnen er nare dingen. Dat zeggen zij. Maar wat voor nare dingen? Ze hebben dat niet laten zien dan. Uh, ja. Slopen, agressie, uh, dat soort dingen. Dat... Nou, ze lopen elkaar allemaal op de, op de jutten, hè? Dat nou, Van, uh, is dat is het wel. En, en dat is het gewoon. Ja. Dat zou het misschien kunnen zijn. En dat is inderdaad een soort uh, landelijke verdoving natuurlijk. Uh, de borreltijd en uh, de die uh, yeah. allemaal drinken, dat ze dan verdoven worden. Ja. Nou ja, ja. Misschien moeten we dan maar gewoon als, uh, als overheid zijn... Uh, gewoon ieder adres gewoon iedere dag uh, een joint in de bus doen. Dan wordt PostNL wordt ook weer gebruikt, die gaat ook weer beter. Precies, nou wat een goed idee zeg maar. Ja, allemaal een beetje chill op de bank. Oké, okay, nou ik vind het toch wel een stunt, dit. Als we het toch over stunt hebben. Spinvis. Hey, om de zoveel tijd heeft hij de een plaatje uitgekregen. Van gast. Je, je krijgt het al steeds voor elkaar weer. Dit is de stunman. Dit is mijn laatste huis. is ooit begonnen met zolderkamertjes en als jij hem zo hoort dan kan je dat helemaal voorstellen. Het is lekker zitten pingelen met zijn piano misschien. Gitaartje. En dit klinkt ook allemaal weer leuk, zeg. Ik neem het op eens kijken hoe het klinkt. Zo klinkt het een beetje. Uh, 7696, zo is het album genoemd, genaamd. En dit heet Stuntman. Ja, ja doet voor mij hele gevaarlijke dingen. Zo komt hij over, in ieder geval. En uh, straks hebben we onder andere nog de nieuwe single van Melanie C. Ja, yeah, die is van de Spice Girls. Die maakt toch nog steeds muziek. Ah. Ja, het is niet, ik vind het niet onaardig wat zij aflevert. Afgelopen weken, als we het toch nog over rare dingen hebben... Danny op straat... Ik bedoel Louis True bezoekt rare mensen en rare geden. Maar ik bedoel Danny op straat, dat is ook van de EO geloof ik. En die had nu echt alleen mensen die toch een beetje in complottheorieën geloofden. Althans, dat mag je daar niet meer gebruiken. Dus gewoon alternatieve feiten. En uh, die noemde weer dingen die ik totaal niet wist. Ik bedoel, we kijken allemaal naar Weltsmers, die wordt ook geplaatst in een complothoek. Natuurlijk met al die theorietjes over de MH17 en over de Twin Towers en allemaal dat soort dingen. Dat zit heel anders in elkaar met uh, allerlei uh, staven dynamitisch geplaatst zijn... waardoor de toren recht naar beneden is het geval. het gebouw erachter ook is ook zo naar binnen gevallen. En dat is allemaal toeval, of niet? Nou goed, uh, nu schijnt een QAnon te zijn. En dat schijnt een of andere internetsite te zijn. Ik ben nog net begonnen om daarin te lezen. En dat schijnt ook allemaal weer over Deep State. Een staat in de staat die eigenlijk... Er zijn, geloof ik, iets van 13 families over de wereld... die bepalen dan hoe het allemaal werkt... Die families zijn ook wel groot, hebben heel veel geld en die hebben invloed. Ik geloof zeker dat mensen die heel veel geld hebben, dat ze invloed hebben. Dan kijk naar Bill Gates. Bill Gates heeft invloed en ook heel veel geld. Hij heeft heel veel geld gemaakt. En uiteindelijk, als hobby is hij maar een beetje mensen gaan redden. Maar ja, als je mensen gaat redden, dan heb je ook weer invloed. En dan stuur je zo die kant op en dan verdien je daar misschien ook weer geld aan. Want je hebt aandelen en dan lijkt het wel of er belangenverstrengeling is of niet. Of heb je dan wel beste voel. Moeilijke zaak allemaal. Maar goed, daar... Denny nee, op straat had toch wel een rare... Een rariteit dat mensen ontmoet. Niet, waardoor je toch een beetje krijgt van... gasten laat je nou niet interviewen. Doe het nou niet. Want je komt er nooit goed uit. Echt, ook nu. Het kwam echt, nee. Ik had het niet gedaan. Volgens mij als je de mensen gewoon op straat zou spreken... en het zou niet gemonteerd worden... krijg je misschien toch een ander beeld alweer. Nou, wat heb jij? Uh... Ja, je, is, ken je nog het Zazaka-woord? Dat is een dame. Blijkbaar gaat niet goed met haar. Maar er is een Amerikaanse begrafenisondernemer... Die loopt graag op de zaken vooruit. En die heeft uh, gezegd ook van dat zij een gouden doodskist ter waarde van 40.000 dollar krijgt. En in een briefschrijvenbedrijf dat zich de Golden Casket noemt: dat ze de actrice willen eren met deze prachtige handgemaakte kist. En uh, ze denken wel dat zij uh, herinnerd zou willen worden zoals ze tijdens haar leven was: mooi, elegant, compromisloos en origineel. Haar echtgenote Frederik van Anhalt, die zegt echt van nou ja, als, als dat zo is dan. Uh, hij gaat het cadeau omsmelten en maakt er een mooie ring van. Want wij zeggen: dit zijn zieke mensen. Het gaat helemaal niet goed met Saza. En, uh, oh, ik, ik zie hier trouwens dat hij van 2011 is. Hoe kan het nou? Hij staat aan de linkerkant in de top 5. Oké, okay, dat nou, blijkt me nog steeds erg populair om te lezen. Ja, ja. ja maar ja, afgelopen weekend zei hij dus ook dat de artsen haar min of meer hebben opgegeven. Ik vind het heel merkwaardig dit. Het is uh, voor 93. Was... Ja, ik haal het aan de linkerkant uit de top 5. Ja, ja, ja. Blijven... Uh... Kijken hoe de vork in de steel zit. Goed, nog één van de platen voor 9 uur natuurlijk. En staat negen uur een stukje geschiedenis. Het is vandaag 3 oktober. Even kijken wat er in De berichten zit er allemaal aan te komen. Ja, lekker Wolfsburg. Geinig plaatje. Want sleeping, zoiets, was, overload, well, pure shine, zo je het eigenlijk weer. Goed, het zaterdagmorgen dus adermorgen. Wij uh, kijken even in de wereld. En... wat de fuck? Stil blijven staan. Kruipt die voorbij of niet? Je moet even uitkijken met die kinderen. Die zijn, zijn echt is heel erg besmettelijk. Ja, ik ben een beetje angstig. Ja, dus kinderen worden straks helemaal zeg gedist, Want het schijnt in hier onderzoek te zijn in Amerika... dat kinderen wel degelijk heel besmettelijk kunnen zijn. Ze krijgen zelf natuurlijk bijna helemaal geen uh, symptomen... En ze lopen de hele wereld te besmetten. Gewoon, we moeten die ouders niet beschermen. We moeten alle kinderen gewoon opsluiten. Op die, in die schoollokalen. Mm, mm. Zoiets ja. moet er toch? Is dat de oplossing ja, een beetje? Prima. Ja, prima. Je vindt het prima. Ja, het alle vindt, kinderen opsluiten. Ja, alle kind, jij hebt alle van Mijn kind is toch het huis? Ik denk dat de ouders wel ook... even vijf in een weekje. Ja. Twee weken. Nou, dan kunnen die ouders gewoon even relaxen. Ja. En de kinderen zijn corona-vrij En daarna gaan ze, zijn ze heel blij dat ze elkaar weer zien. Er ja. zijn nou, nog meer. Nou goed, dat was het laatste onderzoek wat in Amerika bezig is. dat kinderen toch wel heel veel bijdragen aan het verspreiden van het virus. En ik zat toch even te kijken naar de laatste cijfers. Even doornemen. Het RIVM zijn de afgelopen dag 3.831 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn 568 meer nieuwe besmettingen dan gisteren. Er liggen nu 733 besmette mensen in het ziekenhuis. 42 meer dan gisteren. Van de mensen in het ziekenhuis liggen er 160 op de intensive care. En afgelopen week? Ja, dus de afgelopen week zijn er, geloof ik, negen mensen, acht of negen of mensen overleden aan het coronavirus. En verder, het totale overleden personen aan de corona is 6500. Dus dat lijkt het wel weer de griepcijfers te zijn. Maar we moeten de griepgolf eigenlijk nog krijgen. Of is die die griep? Dit, nou, ik ja, ik heb al horen zeggen dat. De... COVID dat dat eigenlijk de griep vervangt voortaan. Dat, dat denk ik ook. Dat dus we dat uh, gewoon ja, instellen. griep krijg je minder. En de, de, dit virus uh, heerst. Ja. Uh, d, het raast rond. Precies. Maar. Nou goed, dat zijn even de ja. laatste cijfers. We gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur uh, zijn we terug met een stukje geschiedenis. Vandaag 3 oktober. En uh, ik denk of ik iets uit mijn hoofd weet. Nee, zo gauw niet. Nou, dat merk je zelf wel. Ik spreek je zo in het tweede gedeelte. Oké. Okay.